Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op met het gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Daarvoor waarschuwt het RIVM. Het gaat om kruiden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Eén daarvan, ibogaïne, kan zelfs dodelijk zijn. Wereldwijd zijn er mensen aan overleden, ook in Nederland. Een van de slachtoffers was een vrouw die door een natuurgeneesres werd behandeld voor een verslaving. Ook wordt gewaarschuwd voor twee andere kruiden die bij veel drogisterijen te koop zijn. Het Amsterdamse OV-bedrijf GVB heeft na de Tweede Wereldoorlog jarenlang geprobeerd geld terug te krijgen voor het transporteren van Joden, onder wie Anne Frank en haar familie. Daar zijn twee schrijvers achtergekomen die er onderzoek naar deden. GVB verhuurde trams voor het transporteren van Joden toen Nederland bezet was. Na de oorlog probeerde het bedrijf nog rekeningen te innen die niet waren betaald. Defensie in Europa gaat helemaal op de schop. Tot nu toe kochten landen die lid zijn van de EU altijd zelf wapens in. Maar dat moet anders, vertelt correspondent Arjan van der Horst. Ja, het doel is van deze strategie om een robuuste defensie industrie in Europa uit de grond uh, te stampen. En het moet de norm worden dat de EU-lidstaten gezamenlijk hun militair materieel gaan aankopen, al in 2020. 30 moet 40% van dat materieel samen zijn aangekocht. Aanleiding voor het nieuwe defensieplan is de oorlog in Oekraïne. Het moet 100 miljard euro gaan kosten. Dat is veel geld, zeggen veel landen. Dus wordt er in Brussel nog druk over vergaderd. De overheid mag twee rosse neushoornvogels van Oude Hans Dierenpark in beslag nemen, heeft de rechter bepaald. De vogels werden in 2009 cadeau gegeven aan de dierentuin, maar volgens het ministerie was het niet duidelijk of de papieren wel in orde waren. De dierentuin is het daar niet mee eens. Vooral Oude Hans Dierenpark reageerde erg boos in de rechtszaal vandaag. Zij vinden dat ze onterecht beschuldigd worden. In 2009 hebben zij deze vogels met pootering gekregen. En dat zou volgens hen voldoende bewijs moeten zijn dat de vogels legaal zijn. Oude Hans Dierenpark heeft nu zes weken de tijd om aan te tonen dat de vogels wel legaal zijn. Anders worden ze in beslag genomen. Het weer grijs en druilerig bij een graad of 10. Vannacht droogt het op. Morgen krijgen we een hoop meer zon. Dan is het een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het verkeer langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden 10 kilometer file met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Amsterdam over Amstol En op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 To my daddy on the telephone How long now Until the clouds unroll And you come down the line When But the shadows still remain Since your descent your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 Ja, No Ja, je moet je dans... Je heb een je een beetje je beetje een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 En brillen, ja. Kijk, hier lo diría? Que de sazón sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, brillaría. de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazon loco mirarte. Busca tu te canto, porque tú me cantes. Cante. de antes.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 Kina son sonaría son quién lo diría que tal ta son sonaría ah. Por ti ¿Quién, quién lo diría ta que tal son sonaría Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag het vragenuur in de Tweede Kamer... enkele keren onderbroken. De betogers werden uiteindelijk weggehaald door de politie. Kamervoorzitter Bosma gaat aangifte doen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen twee hoge Russische commandanten. De twee zouden verantwoordelijk zijn voor raketaanvallen op het Oekraïnse energienetwerk die vooral bedoeld waren om burgers te treffen. Rusland spreekt dat tegen. Bij TV-presentator Martijn Crabé is een vorm van kanker gevonden. Volgens hem zijn er meerdere opties om de ziekte te behandelen. Hij trekt zich voorlopig terug uit het openbare leven. Het weer, het is grijs met wat regen of motregen, vannacht overwegend droog, morgen af en toe zon en maximaal 12 graden give me tonight let's stay together Ik ben van Zandvoort, ZFM I kind of thought that I'd be better All by myself I've never been so wrong before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 Yeah, yeah She's making sure she is not oh. dreaming. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove along the long street road oh, ahead. Good uh -huh, yeah. face, you sweet kisses, your arms open wide.